De vergadering wordt verzocht. Dit ons samen zijn aan te vangen met elkaar te zingen. Uit de salam 103 en daarvan het tweede en het derde vers. <coughs> Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel zij genadig wil vergeven. Uw kranking kent en liefderijk geneest, die van verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Loopt hem die u begunt uw zielsverlangen en het goede tot verzaaliging doet ontvangen. Uw jeugd vernieuwt, gelijk in zijn is jeugd. De Heer doet recht, is heilig in zijn richten. Treft iemand druk, hij wil een druk verlichten en hart en mond vervullen met zijn vreugd. We noemt u het tweede en derde vers van Moselem 103. Luister naar het lezen uit het gedeelte van het Vangels woord, het welke vindt in het boek van Job en daarvan het 19e hoofdstuk. Toch vooraf lees je me voor de twaalf artikelen van ons algemeen en christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus en een enige geboren Zoon, ons en Here die ontvangen is van de heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft om de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag weer opgestaan van de doden. opgevaard in hemel, zit ter terecht aan God's onmachtige vaders... Van waar ik komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de heilige geest. <kijf> ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, weer de opstaande en in eeuwig leven. Ik had u genoemd te lezen Job 19. Maar op antwoordde en zeide, lang zult gelieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt me nu tienmaal, gij hebt me nu tienmaal mijn schande aangedaan. Gij schaamte nu, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. En die gelieden waarlijk u verheft tegen mij. En mijn smaak tegen mij drijft, weet nu, dat God heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingeld. Ziet, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord, is gereeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mij de weg toegemuurd, dat ik niet door kan gaan, en over mijn paard heeft hij de duistere gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken en de kromershoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga... en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toren tegen mij ontstoken... En, bij, en mij bij zich geacht als een vijand. Zijn, bij, zijn benden zijn er samen aangekomen... en hebben tegen mij harde weggebaand... en hebben ze gelegen rondom in de tent. En mijn broeders heeft hij verder van mij gedaan... En die mij kennen zekerlijk, ze zijn mij, van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achter mij voor een vreemde. In uitlanden ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond op hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek om de kinderen mijn wel. Ook versmaadden mij de jonge kinderen, staat ik op, zo spreken zij tegen mij. Alle mensen mijn heimelijkse raads hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleven aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben gekomen met de huid, met mijn tanden. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, o gij, mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgen mij als God... ...en wordt ik van mijn vlees? Och, of nieuwe woorden toch opgeschreven werden... ...och, of zij in een boek werden opgetekend... ...dat ze met een ijzergrif en lood... ...voor eeuwig in de rots gehouden werden... ...want ik weet, mijn verlossen leeft... ...en zal de laatste over het stof opstaan... ...en als zij na mijn huid de knaar zullen hebben... Zul ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen, en niet in een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaardig gij zult zeggen, waarom vervolgen we hem, nadat al de wortel der zaak in mij bevonden wordt. Schroomt u vanwege een zwaard, want de grimmigheid is over de misdaad des zwaards, al dat ge weet dat er een gericht zij. Tot zover. Onze hulpen en ons beginsel. We zijn de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en derde geschapen heeft. En die nooit laat varen het werk. Zijn er heilige vingeren. Die trouw houdt en eeuwig leeft. Amen. Amen. <coughs> Genade, barmhartigheid en vrede worden uw lieden bij den aanvang geschonken en bij den voortgang. Rijkelijke vermenigvuldig van God, den Vader, en van Jezus Christus, onze heren, door de werkingen van God, den Heiligen Geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. U vergunt het ons, o Heere God, der Heer en der Legerscharen, dat we andermaal vergaderd mogen zijn. ...rondom uw goddelijke instellingen. Welke duurzame, welke schone, welke heilzame instellingen dat er dat zijn. De laatste opdracht aan uw discipelen gegeven... Er ...gaat heen predik het evangelie, alle creaturen onderhoudende al wat ik u geboden heeft, namelijk niet alleen de prediking des woords, maar ook onderhouden van sacramenten en van het handhaven der tucht. Heer, zo is het aan de avond van deze aan uw geheiligde en gewijde dag, dat we ons andermaal onderwinden, om uw heilige aangezichten te zoeken en om van u een zegen af te smeken over dit ons zijn, Waar het onderwerp weer geldende is het belang, onze onsterfelijke zielen op weg en reis naar de eeuwigheid nog zijnde in de tijd. ...nog zijnde in de wel aangename tijd... ...nog zijnde in de dag der zaligheid... ...heeren dat u ons geeft dat we nog waarderen wat we hebben... ...namelijk dat we nog in het openbaar u aan mogen roepen en in mogen roepen... ...met onderscheiding van zoveel landen waar de vrijheid weggenomen is en zelfs zoveel plaatsen nog waar uw woord niet eens is. En hier, we hebben het er niet beter afgemaakt, want alle vlees heeft zijn weg bedorven en de gehele wereld ligt verdoemelijk voor u. Het zijn enkel en alleen uw vrije en soevereine liefde dat u nog een onderscheid kwam te maken waar geen onderscheid was. Want Heer en alle volken de aarde zijn uit adem, gelijk als wij en U laat door middel van Uw woord nog aan onze ziel arbeiden. O wij bidden van U, onthoud bij de bediening van Uw woord toch de bediening van Uw heiligen geest niet, die op zich nam uit vrije soevereine liefde. ...eens wezens met den vader en den zoon... ...die als de drie-enige God, de God der liefde is... ...want in de volmaaktheid van uw goddelijke reinheid... ligt verklaard de liefde. De liefde zoals ze was tussen de drie goddelijke personen... ...die nooit verdoofd of, of die nooit verbroken kan worden... Want in wezen zijt gij één in persoon onderscheiden. Zodat de ene persoon niet werkt buiten de andere. Maar één doel hebben dat is de eerlijkheid uw dus wezens in het zalige van zondaren. En hierin vergunt gij het ons nog. Dat we vergaderd mogen zijn rondom de leer van uw woord. Zou u dan uw dierbare geest niet willen onthouden. Ja ontwaak noordenwind en komt gij zuidenwind doorwaai deze hof. En dat u nog een bewijs zult willen geven. Waar toch uw woord zelfs leert waar twee of drie. In mijn naam vergaderd zijn, al daar zal ik in het midden wezen. O gezegende majesteit, zou u daar dan nog eens wel een bewijs van willen geven. dat er nog zondaren getrokken werden uit deze tegenwoordige boze wereld en overgebracht zelden mogen worden. In het koninkrijk des zons van u eeuwig welbehagen. Opdat er nog in der hart gegrepen zullen worden. En ach heren. Wanneer dat gebeurt zaligmakend Ach dan gaat de kroon van ons hoofd. O oh, dan gaan we in het stof. En we komen in de schuld voor u. Ach heren. Zou u dat nog eens willen werken? Want dan zouden ze zich leren kennen. Als een vijand van God en van onze naasten. En dat we in ons verbondshoofd Adam. U den oorlog verklaard hebben. En dat we leren kennen dat u als overwinnaar bent. En dat wij. Eens ook de schuld, de oorlogsschuld gemaakt in de opstand en de rebellie en de wapenen die we gebruikt hebben van ongeloof en van vijandschap en van aardgezindheid en ons in de schuld van de duivel uw eeuwig een eeuwige vijand geworpen hebben ach nou moet die schuld, die oorlogsschuld betaald worden en heren, moeten we eerst kapituleren, onze wapentjes inleveren en onvoorwaardelijk ons overgeven, om op kosten van genade of ongenade met ons te laten doen. En heren, daar kan er van onze zijde geen voorstellen meer komen om vrede te maken. Ach, wanneer er die onder ons zijn... Wil u ze dat eens diep in de harte inkomen drukken. Dat er van onze kant geen voorstellen meer zijn. Want heren wij kunnen nooit meer voldoen aan de eis uw goddelijke gerechtigheid. Maar nu komt u met voorstellen. En dat voorstel houdt met eerbied gesproken in. Dat daar een middeler is die verzoening aanbrengt. En dat we nu alleen maar toestemmen door het geloof in onze totale verlorenheid. Dat hij die oorlogsschuld betaalt en zelfs de straf gedragen heeft. O God breng ze toch eens. Wanneer er nog zijn tot de eenvoud van de leer van uw getuigenis. O God daar zijn de dikwijls zoveel. Die werkzaam zijn om zich met u te verzoenen, en de verzoening heeft plaats gehad op Golgotha, en achter zijn heilige heim voor velen. U mocht nog eens licht geven over de heilige heim der verzoening die eenmaal op Golgotha geschiet zijn, dat er van ons niets bij en niets bij hoeft en niets bij kan. ...en wat toch geleerd moet worden... ...bij het licht van je lieve geest. Wil u daartoe dan ook het onderwerp... ...waarbij we hopen stil te staan... ...nog genadelijk zegenen... ...en ons schenken die in ...en verlichten een geest... ...opdat uw woord in alle eenvoud... ...en oprechtheid gebracht zouden worden... ...maar dat men ook mag buigen onder het gezag van uw getuigenis. Waartoe we van u bidden, u wil nog onder ons zijn als een die dient waar gij niet gekomen zijt om gediend te worden, maar om te dienen. <coughs> en uw ziel te geven tot een ransom voor velen. We bevelen ons en elkaar, naar weg staat en omstandigheid waar we ons in bevinden, het zij bij den aanvang of bij den voortgang, waar we toch steeds en gedurig, als we niet voor bewaard en geen geestelijke schij kunnen leren kennen, gedurig maar weer aan het werk zijn om het voor u goed te maken. Zelfs nou ontvangene genade, heren, Ach, dan zijn we van die deze nog niet gezuiverd. Wanneer we in ons, in het ongeloof, in de bestrijdingen. Of in de aanvechting of in de verzoekingen komen. Ach, hier wat lichter dat er diep ingeworteld. Ach, dat u ons toch genade verlenen. Licht en wijsheid schenken. omtrent uw woord en leer. En dat gij daartoe door het zielzalig makend geloven ook in en onder ons zult willen werken. En versterken want het geloof huldigt alleen uw werk en vervloeit alle mensenwerk. Hoe geblanket en hoe schoon het ook lijkend, het zijn maar blinkende zonden en dode werken wat wel tegen onze vervloekte hoogmoedige natuur is... om een onderwerp te worden... voor het voorwerp van vrije genade... daarvoor is nodig dat we ons doodlopen aan alles buiten God en Christus. Eerig en nog, wanneer die die onder ons gevonden worden... nog leren en leiden en regeren... en geven dan ze mogen buigen... Onder het gezag uw getuigenis. Maar anders handhaaft men zichzelf nog. Dat verdoemelijke hoogmoedige, ellendige ik wat steeds maar op de troon kruipt. En we u wel een verlanglijstje voor willen leggen. Om u tot onze knechte te maken hoe gij het moet doen. En geleerd in uw ganse woord wat gij gedaan hebt. Gij mocht onze zielen nog genadig zijn. Ook na ontvangene genade hebben we steeds en gedurig en bij vernieuwing maar weer nodig. De invloedingen van uw lieve geest om door uw woord en door uw geest geleerd, geleid en geregeerd en onderwezen te worden. Om uit uw profetische bediening onderwezen. Uit uw priesterlijke bediening te leren kennen dat u altijd leeft om voor uw kerk te bidden. En uit uw koninklijke bediening beschermd en bewaard in de weg der heiligmaking geheiligd zal te worden. En dat houdt in armer worden. Here, dat u ons die genade verlenen. Waartoe ons en kan aan uw god en uw genade opdragen. U mocht in jong en oud nog eens werken en versterken wat Gij daartoe gebracht hebt. Wil u gedenken wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn, wat in ziekenhuizen gestichte sanatoria zich bevindt. Heer in zonderheid ook die oude moeder, ach als voor de poorten der eeuwigheid. Een been kwijt, maar de leven nog niet kwijt. Ach, grote God, ze legt toch niet buiten je bereik. Och dat u ze nog genadiglijk zult willen gedenken. En hier wil voorts nog gedenken. Al de vandaag eenzame eenzame verlatene weduwe wezen of weduwnaars, Wat zwanger was of gebaard zou hebben. Ere troost allen die troost nodig hebben, die zichzelf kunnen handhaven, hebben geen behoefte aan troost. En die behoefte aan troost is dat we overkrijgen te nemen onze zonden en alleen de derde zonden. Gedenk nog uw getrouwe knechten over het rondrijden, ook op de zendingsvelden, dat de bezuinen zuiver geluid mocht geven. En dat uw koninkrijk kwam uit de breidhoek omtrent ons diep verzonken land, verzinkend volk en verscheurde kerk. Heere, het openbaart zich in ons land. Dat de God en de spelgod en de zedeloze God, de God uit de hel, hoe langer hoe meer zich gaat openbaren. O God, u mocht er nog eens over opstaan. Ter oorzaak van de Heer, usnaams Ach, dat u ons toch geeft in deze tijden bewaard te mogen worden. En dat nog eens waar mocht worden. Omdat gij het woord, mijn mij, bewaard hebt. Zo zal ik u bewaren in de huren der verzoeking. Die over de gehele wereld komen zal. Ach, Heer, gedenk ons u dan nog ten goede. Zegend uw getuigenis te oorzaken. Van de eer van uw lieve naam, breek het rijk des duivels. Een verwerp omver de stoel van het beest. O God, dat u nog opstaan, op zou staan over ziel. Om het koninklijk dat vertrapt en vertreden ligt nog eens te herstellen. Van uw lieve zoon dat er nog eens hier in de landen zou wonen. En men zou de met onder het gezag: Uwe goddelijke majesteit verhoor ons dan nog. O God van alle genade. Om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. <lacht> Is onze gedeelte gelezen uit Gods Woord. En wel uit het boek Job. Een man die in de grootste ellende zat, zoals wij ze met elkaar er nooit meegemaakt hebben. Een man die tien kinderen verloren had op één dag. Ja, zijn rijkdom verloren had op één dag. En misschien een enkele dag later zijn gezondheid verloor. Eh, dat was het ergste nog niet. Eh, maar God verborg zijn aangezicht voor. In het eerst mocht hij nog delen in zo de Heere eh, heeft gegeven. De, de Heere heeft genomen de naam des Heere zij geloofd. Maar later gaat hij de dag van zijn vergeboorte vervloeken. En wenste wel dat hij een misdrecht geweest was die in het verborgen komt en in het verborgen begraven wordt. Maar dan vinden we bij al zijn ellende en verdriet nog dat hij nog drie vrienden had die bij hem zaten zeven dagen kwamen om hem te vertroosten. Want ze zagen dat zijn ze smart zeer groot was en in plaats van vertroosten gingen ze hem veroordelen. Gingen ze hem verdenken. Gingen ze zelf beschuldigen. En ze begonnen aan zijn genade staat te twijfelen. Merk is mijn houders. En het waren toch drie uh, mensen. Daar toch te vrezen God zoals was. Uh, drie kinderen Gods. En uh, die zagen de ellende van de vriend. En we zeiden dat ze begonnen hem te verdenken. Dat hij de wezen tekort gedaan had. En zijn knechten tekort gedaan had. En zijn dienstmaagden tekort gedaan had. En dat hij hoogmoedig geweest was. Waar beschuldigen ze hem al niet van. En ten laatste. Dat God van hem geweken was. Want dat hij in de grond toch maar een grote zonder was. En wat heeft die man. Die heeft zich nog zoeken te verdedigen. Tegenover zijn vrienden zijn onschuld. En ook zelfs tegenover God nog. Maar mijn heurdes, Wanneer de nood ontzettend hoog was. We zeiden. God verborg zijn aangezicht. En dat was voor Job het ergste wel. Het was voor Job het ergste wel. Dat bij al zijn ellende en zijn verdriet. Hij geen blijkje had van de gunst van God. Dat God toeliet. Dat Zelfs zijn vrienden hem voor een huichelaar hielden en hem zowat kwamen te verdoen. Maar merk eens, in het negentiende kapitel, daar krijgt hij zijn hoofd wat boven de gebreken op te heffen. En vinden we na het negentiende kapitel de klachten niet meer die hij voor die tijd gedaan heeft. Want dan zegt hij: ook dat mijn woorden vereeuwigd werden. Dat is er gebeurd. Hij noemt dat wel dat ze geschreven zouden worden met een ijzeren griffel in een steenrots dan ze nooit meer uitgehouden zouden worden. Nu dat heeft God gedaan. <tossimus> <tossimus> en dan vinden we eh, dat hij wanneer dat hij in zijn ellende en in de nood van zijn ziel verkeerde was, eh, krijgt hij weer een weinig geloof te oefenen. En dan begint hij door het geloof te zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. ...in de tweede plaats... ...en ik zal uit dit mijn vlees hem aanschouwen. Dus hij geloofde in de opstanding der doden. En in de derde plaats ging de liefde spreken... ...en mijn nieren verlangen in de schoot. Daar vinden we drie eigenschappen van het zaligmakend werk. Ik weet mijn verlosser leeft... ...ik geloof in de opstanding der doden... En de liefde trok naar de hemel. Ja. Maar eerst over het geloof. Dan de hoop van de opstanding en herstelling. En de liefde ja. deed hem verlangen. Dus het geloof ging voorop. En mijn is, er kan nooit geen ware hoop zijn. En geen ware liefde waar het geloof niet is. Waar het geloof niet is wat we hier vinden dat hij zegt, ik weet mijn verlosser leeft. Dat al had hij toen direct de kracht nog niet van zijn verlosser. Maar hij geloofde dat hij een levende verlosser had. Deze man kreeg te kennen en met een oog, dat het misschien nog 2000 jaren zou duren eer dat de losprijs werkelijk betaald was. En betaald is geworden op Golgotha, heeft deze man door het geloof wellicht een blik gekregen in de Raad des vredes. Waarin Christus al op zich genomen had om de losprijs, want verlossing ziet zoveel als oplossen. En wanneer er iemand gelost moest worden op zijn, op zijn huis of zijn land, dan was het een bewijs dat die man in de grootste armoede in de schuld gekomen was. En dan moest er een nabestaande die bekwaam was, die moest hem lossen. Dat wil zeggen de losprijs betalen dat wat hij verloren was, de eigen schuld zijn eigendom weer zouden worden. Zo vinden we dat hij hier roept, ik weet mijn verlosse leeft. Ach, wat een zalige wetenschap. Mijn heurdes, kunnen we dat Job nastamelen? Ik weet niet dat er een verlosser is. Want dat weten jullie allemaal. Al is het alleen het kracht van opvoeding. Het kan ook zijn dat men gelooft dat er een verlosser is. Maar mijn heurdes, wanneer hier Job zegt, ik weet mijn verlosser, leeft. Had hij leren kennen, de verlossing. Daarom wordt je genoemd: dat je man was oprecht en God vreezende en wijkende van het kwaad. En niemand was op de aarde gelijk als mijn knecht Job. Dus God kende hem als zijn knecht, als zijn kind, die hem vreesde in het Godzalig leven. En nu in de banden en in de verzoeking. Uh, vinden we hier. Uh, dat het geloof zich weer uitspreekt. Ik weet. Mijn verlosser leeft. En een levende verlosser. Die nog geboren moest worden. Een levende verlosser. Die nog sterven moest in opstanding. Dus hij krijgt hier door het geloof te zien. Dat Christus sterven zou. En opgewekt zou worden. En dat hij uit dit zijn vlees waar nu de zweren en de etterbuilen uitliepen dat hij uit dat vlees hersteld zou worden en hem zou aanschouwen, hem zou zien dus hij had hem door het geloof leren kennen dit is ook het eeuwige leven dat ze u kennen de enige en waarachtige God en de liefde gold het van mijn nieren verlangen in mijn schoot u ziet hier mijn ouders de eigenschappen uh, van het zaligmakend werk. Dat alleen hoog, het werk van God. Daartoe vragen we in dit avontuur. Uh, uw aandacht in aansluiting van zondag 5. Uh, staan we dan stil bij zondag 6. Van onze Heidelbergse catechismus. <coughs> uh, vraag 16, en 17, 18 en 19. Waar we al dus lezen. Uh, waarom moet hij een warechtig en rechtvaardig mens zijn? Antwoord, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde en dat de mens, zelfs zondaar zijnde, niet konden voor anderen betalen. <tus> Vraag 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Antwoord, al dat hij uit kracht zijner de Godheid, de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zouden kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God is? En waarrechtig en rechtvaardig mens is, antwoord. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waar weet je dat? Vraag 19, antwoord. Uit het heilige evangelie, terwijl de God zelfs eerstelijk in het paradijs schopen werd. En daarna door heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Uh, wij beleiden hier in ons onderwerp de middelaar der verlossing. En staan dan in de eerste plaats stil naar aanleiding van vraag 16 en 17... ...Christus in zijn onschatbare waarde. vraag 18... ...Christus in zijn onuitsprekelijke rijkdom. En vraag 19... ...Christus de inhoud der schriften. We zullen trachten een weinig tot lering en onderwijzing te spreken... Vooraf zingen we nog van Psalm 25. Het De derde met het achtste vers. Denk aan het vaderlijk medoken, Heer, waarop ik biddend blijf. En zie op mijn gunst van boven, wees me toch genadig, Heer. Wij noemen u het derde en achtste vers van Psalm 25. week zondagavond geëindigd. <kly> met wanneer dat alles van de mensenkant afgesneden is geworden en alle hoop van de mensenkant om herstelling en weer met God verzoend en bevredigd te worden. Eh, zeggende in vraag 14. Wanneer de vraag gedaan wordt, kan ook ergelijk een bloot schepsel uh, gevonden worden. Dat voor ons betalen? neemt, uh, Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods. En wanneer we het nog weten is het wel zeer ernstig geweest verleden week dragen en andere schepselen daarvan verlossen en nu vinden we hier geen wanhoopsvraag maar wel een heilzame wanhoop van alles wat van mensen kant komt wat moeten wij dan uh, voor een, <coughs> een verlosser zoeken het woord die wij geeft te kennen dat men aanvaardt. Het is men mijn voor eeuwig afgedaan. Ik kan het in de eeuwigheid voor God niet meer goed maken. Maar toch wel belanghebbende. Eh, want het gaat hier al over het stuk der verlossing. Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Een middelaar. En een verlosser. Niet een bemiddeler. Maar een middeler. Uh, die tevens is verlosser. <coughs> bemiddelen. Is eigenlijk met een gesprek. Uh, twee partijen. Het uh, Zij dat ze met elkaar in onwind leven. Uh, bemiddelen om die bij elkaar te brengen. Maar zo is Christus geen bemiddelaar geworden, die is middelaar geworden. En waar we straks wat nader op ingaan. <coughs> Zullene die waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijkwaarachtig God is. En nu de belangstellende vraag. En of dat ook onze bevindelijke vraag wel eens geweest is. Wanneer de vraag gedaan had. Waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn. En waarom moet hij waarachtig God zijn. Er zijn vele waaroms. En er wordt dikwijls nogal eens gesproken. Waarom dit of waarom dat. Zelfs. Kinderen vragen te met als ze wat bevolen wordt. Waarom moet ik dat doen? Hier vinden we, mijn hoordes, eh, niet een waarom eh, dat we beschuldigen moeten. Maar we vinden hier een waarom een belangstelling. Een zielsbelangstelling. Waarom moet die middelaar waarachtig mens wezen? En waarom moet die middelaar waarachtig God wezen? En u zei het in de eerste plaats stil te staan, aanleiding van vraag 16 en 17, Christus in zijn onschatbare waarde, die hier als voorgesteld wordt ten eerste, uh, waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de recht. Gods vorderde. Dat de menselijke natuur, die gezondigd had. voor de zonde betaalde. en dat de mens zelfs zondaar zijnde. niet konde voor anderen betalen. Wanneer hier nu gevraagd wordt. waarom. dat hij een waarrechtig en rechtvaardig mens moet zijn. dus een zondeloos mens. Een mens die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Een zondeloos mens. Maar van Adam die als hoofd van het werk verbond. Een persoon was die een lichaam en een ziel had. Zo moest er een persoon wezen die een lichaam en een ziel had. Bedenk eens Adam stond in de rechtheid zondeloos. En als zondeloos. zal hij naar de hemel gaan. We gaan er niet meer op terugvallen. Waar we in de tijd over gesproken hebben. Naar aanleiding mening van zondag 4. Uh, dus die kon zondeloos naar de hemel. Maar zodra die persoon die mens gezondigd had. Is hij door de zonde bedorven geworden. Ik herhaal het nog eens even. Toen is hij uh, door de zonde met lichaam en ziel uh, bedorven. Heeft u bedorven hoe is Israël. Ten eerste ik herhaal het nog eens. Door de smet der zonde walgelijk. En... Uh, door de erfzonde verdoemelijk, en door de dadelijke zonde uh, ellendig. Zodat, merk is door de smet der zonde, uh, zeggen we, was die walgelijk. Ugh, we vinden nog van het kind geworpen op de vlakte des velds. Vanwege de walgelijkheid van de ziel. Uh, door uh, de erfzonde, Lacht die onder het verdoemend vonnis. En eh, door de dadelijke zonde zijn we onderworpen in lichaam en ziel. Hier in het leven al. Nou, en straks nog eens voor eeuwig, eeuwig ellende. Want we moeten er niet gering over denken, mijn ouders. Wat een ellende of dat hier soms al in het lichaam af kan spelen. Ik was van de week nog ergens waar een vrouw in een korte tijd 18 pond afgevallen was. Van de vreselijke lichaamspijnen dat ze het er met buiten hoorden brullen. En dat de dokters ze door de telefoon heen hoorde brullen. Van de vreselijkste pijnen in het lichaam. Dat zijn de ellende der zon, de gevolgen der zon, zodat de mens krachtig zijn staat in een hopeloze staat verkeert, want hij kan zich niet ontdoen van de smet, want hij is belaat. Hij kon zich niet ontdoen van de ernstigste, want die is hem toegerekend. En hij kan krachtens dus van die anders als elke dag dadelijke zonde bedrijven. Dat is zonde tegen de wet die verbiedt en gebiedt. Dus niet te doen wat God gebiedt en te doen wat God verbiedt. Zo dat. En ik wilde de nadruk even opleggen dat het met ons en van onze kant voor eeuwig gedaan is. Om ons ooit nog met God te kunnen verzoenen. Zeiden vanmorgen, de vergiftige gevaren die er zijn, is dat bijna de gehele wereld en de ganse godsdienst doende is om zichzelf met God te verzoenen. En daarom, mijn hoorders, is het een doodsteek voor een mens een vervloekte hoogmoed. Om te aanvaarden dat hij aan en voor en tot zijn zaligheid niets kan doen, maar het alleen maar bederven. Als we daar door het licht van God en heilige geest iets van mag leren, mijn ouders, dan gaat er wel een kroontje van ons hoofd. Wel een drievoudig omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Want dan zelfs met alle indrukken en met alle gebedsverhoringen en dergelijke kunnen we het voor God niet goed maken. Een zee van tranen en met tussenomst jaren op je knieën. En nog beleidenis van zonde doen, kunnen we God niet verzoenen. Dat is afgesneden van de mens. En ik leg daar zo de nadruk op. Omdat mijn hoorders. Met wanneer we nog werkzaam zouden zijn. Nog wat schrijven zouden voor ons doen. Voor ons bidden. Voor ons kerk gaan. En vermenigvuldigd en nog voor toestandjes en bemoeienisjes Ter wat voor schrijven en menen. Dat we het daarmee voor God goed kunnen maken. Is een verloochening en een aantasting van wat God uitgedacht en daargesteld had in Christus Jezus. Want mijn hoeders, wij moeten onszelf niet zoeken te verzoenen met God, want dan treden we op de plek die Christus ingenomen heeft. Christus heeft ingenomen de plaats om verzoening aan te brengen. En die verzoening heeft plaats gehad op Golgotha. Nou elke zucht waarmede wij ons nog proberen het voor God goed te maken. Ons klagen over of dan we te veel, te lang, te zwaar gezondigd hebben. Is nog een veronreinachter van dat bloed en van het offer dat Christus gebracht heeft. Ik weet wel mijn hoeders. Dit is een weer tegen ons vlees en bloed in. Want dat is een doodsteek voor onze hoogmoed, waar het van gelden alle roem is uitgesloten. Maar wanneer het ook ervaren mag worden, en wanneer er ook belangstelling door God en Heilige Geest gewrocht is geworden, wordt deze heilzame vraag gedaan. Ik zeg deze heilzame vraag. Eh, waarom moet hij rechtvaardig mens wezen? En dan gaat een onderwijzer. We zeiden de onaspeulijke rijkdom. We noemen hier tegelijk Christus maar. Dat hij waarachtig en rechtvaardig mens moest wezen. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde. Eh, dat de menselijke natuur die gezondigd heeft en het nooit meer goed kon maken eh, voor de zonde betaalde en dat de mens zelfs zonder zijnde niet konden voor anderen betalen dus eh, dat hij een en rechtvaardig mens moest zijn en wie was dat van Adem was er geen eentje meer van Adem is er nooit geen een geboren die rechtvaardig en waarachtig mens was, zondeloos. En al was dat er een mens was, bijvoorbeeld dat God is een nieuw mens zou scheppen. En laat me dat nu eens even zeggen. Dat God nog weer eens een mens zou scheppen, eh, die zondeloos was. Eh, wel mijn houders, dan zouden wij het met zijn mens niet kunnen delen, en die zou alleen maar als zondeloos geschapen voor zichzelf zondeloos zijn. Uh, dus dat is van mensen zij afgesneden. We hebben woensdag immers nog stilgestaan. Uh, dat in de stilte der eeuwigheid heeft Christus al op zich genomen waarachtig mens te worden. Uh, maar niet zoals wij mens geworden zijn. Uh, door geschapen te worden maar om in te gaan waar later over gehandeld wordt in onze menselijke natuur uit de maagd Maria maar hij moest ten eerste zeggen we een persoon zijn een mens die had gelijk als ik en gij een lichaam en een ziel uh, daarom ik herinner me nog dat we dat de vorige keer eh, nog eens aangehaald hebben. Dat men dan van een mens, wanneer ik zei dat een mens heeft een lichaam en een ziel. Eh, dat me dat kwalig genomen werd. Houd in gedachten is, God schiep een mens, een persoon. En die persoon had een lichaam en een ziel. En nu moest er een persoon komen, die een lichaam en een ziel had. Een persoon. Daarom wordt Christus ook genoemd, de persoon, de middelaar Gods en de mensen. Een persoon. Daarom zijn wij elk voor onszelf en ieder mens een persoonlijkheid zodat als persoonlijkheid de man voor de vrouw niet kan betalen. En de vrouw voor de man niet. De ouders voor de kinderen niet. Elk mens is een persoonlijkheid. Die omdraagt een ziel die bedorven is. En een lichaam dat zal is ellende. Ik merk u wel, wanneer we nog tobben om daarin iets goeds te verkrijgen. Ach, dat dat geheel vruchteloos is. Nu moest die persoon, waarvan we hier vinden, eh, de menselijke natuur die gezondig voor de zonde betaalde, eh, die moest een rechtvaardig mens zijn. Heilig mens zijn. En mijn Reubus, eh, dat is niemand anders dan Christus Jezus. Die op zich genomen had, en waar we woensdag uitgebreid stilgestaan hebben. Die zondeloos op zich genomen had. Omdat hij ten eerste de zondeloze God was. God kon niet zonderen. Dus als God kon hij ook nooit al wassen. Dat hij de menselijke natuur aannam. Kon hij ook in zijn menselijke natuur niet zonderen. Want hij was zondeloos God en wilde aannemen onze menselijke natuur zondeloos te leven. Rechtvaardig, heilig. Daarom vinden we nog, uh, mijn uurders, dat wanneer dat hij geboren is geworden, is hij niet geboren uit gemeenschap tussen man en vrouw, maar hij is geboren geworden. God en heilige geest zal over u komen. Daarom dat Heilige, dat het u geboren zal worden, die mens, die persoon, zal Gods zoon genaamd worden. Ik leg er nog eens even de nadruk op. Christus zegt uitdrukkelijk, een vrouw wanneer ze baat is, smart Maar wanneer dat er uh, een kind ter wereld gekomen is. Een mens, zegt hij, dan zegt hij niet wanneer er een lichaam en een ziel in de wereld gekomen is. Maar wanneer er een mens in de wereld gekomen is, de blijdschap. Dus wij zijn persoon. Als er gevraagd wordt, hoeveel oh, oh, uh, mensen hoeveel is uw gezin, dan zegt hij met zes of zeven of vijf personen. Ik leg er even de nadruk op. Opdat we voor onszelf. Als we genade mogen leren kennen. Dat dat een personele zaak is. En mijn woord is wanneer ik schuld maak. Dan maak ik voor mezelf een personeel schuld. Dan kan er niet een ander zijn. Die ik kan beschuldigen. Dan heb ik als persoon de schuld gemaakt. Nu. Uh, vinden we hier bezijden Christus, uh, Christus als uh, in zijn onschapbare waarde, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betalen en dat de mens zelf zelfs zonder zijnde niet konden betalen. Daarom moest hij waarachtig mens zijn. En zonder ons mens zijn, om den torenlast Gods tegen de zonde te kunnen doordragen. Maar wat was er nog meer voor nodig? We vinden in vraag 17, waarom moest hij tegelijk rechte God zijn? Opdat hij uit de kracht zijner Godheid, de last van den toren Gods, aan zijn mensheid zouden kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven. En wedergeven we zeggen Christus is een onschatbare waarde. Hij moest waarachtig God zijn. En mijn huddes. Dit is door geen sterveling te verklaren. Dit is alleen door het geloof te geloven dat hij die met den Vader en den Heiligen Geest in zweesels was met den Vader en den Heiligen Geest, die van eeuwigheid gegenereerd is van den Vader en met den Vader, waarachtig en eeuwig God was, dat Hij onze menselijke natuur aan moest nemen en een persoon, maar één persoon blijven. Dat wil zeggen, geen twee personen, mens en God, maar de God mens. Daar zegt Jesaja van, en je zult zijn naam heten Emmanuel, God met ons. Waarachtig God en waarachtig mens. Waarom? Waarachtig God. Merk eens. Opdat hij toren torenlast Gods tegen de zonde. En wat is die verschrikkelijk. Ten torenlast Gods tegen de zonde. Die zo zodanig is. Dat hij door onze tranen niet te blussen is. En die zo erg is. Dat ze duren zou als het niet gebeurt dat Christus dat voor ons gedaan heeft. Tot eeuwig in de rampzaligheid. Daar zal de toren gods wezen. We hebben verleden week nog gezegd. De ernst van het onderwerp. Maar de ernst van onze onsterfelijke ziel. Als gods toren niet in de hel was. Zal het er nog uit te houden wezen. Maar daar Gods toren zo verschrikkelijk is. Die geblust moest worden. Want mijn heurders Christus hebt in toren Gods doorgraven. Gaan we het dan zien over Wanneer daar straks als God ons leven gezondheid geeft. Bij de lijdens en zijn sterf overgaan wordt. Dan kunnen we daar vinden hoe Gods toren is tegen de zonde. En wil ik u eens wat zeggen, mijn ooit, die daar nou nooit geen kennis aan hebt. Dat God schrikkelijk toren tegen de zon. En dat God van zijn toren geen afstand doet. Of die moet door een middelaar en een verlosser voldaan worden. De gerechtigheid en de heiligheid Gods. Dan moeten we kennis krijgen aan het recht van God. Want anders zal hij nooit voor ons een onschatbare waarde gaan krijgen. Juist wanneer het recht van God. En we kunnen het niet nalaten. Om er nog even iets van te zeggen. Het recht van God openbaart zich hierin dat hij zijn wet handhaft. En in het handhaven van zijn wet, die heilig, rechtvaardig en goed is, eist God van, eh, daar wij met het verbonden werken gebroken hebben. God niet eist van ons eh, dat we zondeloos zijn. Zijn we het niet? Leg ons een toren. Leg ons een toren die niet te blussen is. Ach. Met al het goud en zilver van de wereld. Daarvoor is nodig dat hij waarachtig God was. Opdat hij in zijn menselijke natuur den toren gods tegen de zonde zou doordraden. Dra. Nu zeiden we: Christus in zo'n schatbare waardegrond. Wat mijn ouders. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. En hij heeft volkomelijk verzoening teweeggebracht. Als die enige middelaar, Gods en de mensen. Waarom? Dan straks nog, wie is deze middelaar? Uh, die... We zeggen, waarachtig God en waarachtig mens. Christus in zijn ontschap Alleen, maar dan ook alleen die verzoening aangebracht heeft. Dus u merkt aanstonds wel. Al wat wij nog menen te doen. En proberen te doen om God te verzoenen. Is een miskennen van wat hier staat. Is een verlogene. Vandaaruit goddelooselijk is het. Wanneer we zouden zeggen. Oh mijn zonden zijn te groot. Mijn zonden zijn te veel. Was ik maar een ander mens. Ach mensen. Alle vlees heeft zijn weg bedorven. En daar is niemand die goed op aarde doet. Zelfs niet alweer toe. Nog ons voorom hier. Nog onze godsdienst, nog het kracht van opvoeding, nog indrukken, overtuiging, beroering of beweging, kan God niet bevredigen. Daar is voor nodig de waarachtige Godmens. Christus is een onschatbare waarde. We zijn de woensdagavond nog, ik wil het nog even herhalen. Er zijn vele liefdadigheidsinstellingen. En onder de algemene genade. geeft God er nog. gestichten en krankzinnige stichten, en ziekenhuizen. en al de vandaag. en vele liefdadigheidsgestichten. en ook veel liefdadigheidswerk. wat er gedaan wordt. ook financieel enzovoorts. maar houd in gedachtenis. Ik zei woensdag nog, ik herhaal het nog eens even. Dat al had ik mijn ganse leven een lief kind van God opgepast. En mijn nacht en dag beschikbaar gesteld zou hebben. Om zo'n mens te helpen, te verzorgen. En mijn rudders. En we zouden niet leren kennen. Dat we met dat alles verdoemelijk vergot liggen. En dat dat alles nog maar blinkende zonden zijn. Dan moeten we bewaard worden aan gaan schaal met een ingebeelde hemel naar de hel, Dan we allemaal nog plinkende zonden zijn. dat we daar niets aan betalen bij God. Die zijn rechthand heeft. En zijn troon gevestigd is. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn stroos. En... Is dat nou niet pijnlijk? Neemt maar eens hier in het gewone leven Dat je voor de een of andere eens heel wat gedaan hebt. En je krijgt stank, zegt men wel eens van dank. Nou, we zwellen soms op als een pad. Maar openbaar het dan. Wel, dan hebben we ons nog knap verdienstelijk gemaakt. Knap verdienstelijk gemaakt. En dan hebben we zoveel gist in onze schoenen zitten. Dat wanneer dat we stank krijgen dank, zwellen we op als een vergiftige pap. Ach, zo blind is nu een mens en zo dwaas is een mens en zo schrijft hij voor zijn werken wat. En dat geldt nou niet in het hemel op. Wanneer men dat meent, meent men en begint men in plaats van met de schuld, met heiligmaking. Heiligmaking is een vrucht van de verzoening der zonden. Wij werken precies omgekeerd en verkeerd. Als God het niet verhoedt. Ja. Het is, zeggen we, om de algemene genade dat er dat is. Hoewel de aarde thans begint te begeleiden als in de tijd van Noach, vervuld met twist en met wederig. Oh mijn ouders, dus als God is komt, zullen we het van God moeten verliezen. Dan is de rijke jongeling, en wij kunnen het van de eerste tot de laatste niet zo ver brengen als de jongeling. Want Christus zegt nog een eentje licht. Maar die ging bedroefd weg, omdat hij niet uitbetaald. Hij had wat veel gedaan en wilde nog wat doen. En de fariseer met ouderwerken, werken, die beste van vijandschap. En ze hebben Stefanus gestevigd. De staatse beste van vijandschap. Zo'n hart heb ik in jullie ook. Als God door de wijn de genade niet komt te werken, dan we onze doodstaat en onze verloren staat leren kennen. Het is afgedaan met ons voor eeuwig. Maar nu ons onschatbare weg, ons onschatbare waarde. Ach, daar is een middelaar, want dat wordt hier gevraagd. Christus is een onschapbare rijkdom. Wordt hier gevraagd. Uh, maar wie is deze middelaar. Uh, die tegelijk waarachtig God. En waarachtig mens is. Wie is hij? Ja. Oh dat is Jezus. Dat is de zaligmaker. Ja die is zo bedankt tegenwoordig. Nee mijn hoeders. Wanneer we gaan leren kennen. Dat het mens ons afgedaan is. Ach, daar hebben we zomaar geen middel de hand. Maar het openbaart wel te belang stellen. Ach, zouden er die nou vanavond ook nog zitten. Zouden er die onder ons ook nog gevonden worden. Die met heel de godsdienst ondersteboven gaan. En een helvaarde gezonden worden. Want mijn oorde, schot, luister niet naar ons gereden over de woord en naar onze kennis. En naar onze wetenschap. Maar God weegt ons hart. En och, als we nu verwaardigd mogen worden. Om het stuk ter ellende in te leven. Dan leren we inleven en doorleven. Eh, dat God van zijn recht niet afgaat. En wij eh, menen soms nog iets te kunnen doen. Zonder dat we ons bewust zijn. Dat we stinken van onreinheid. Dat we verdoemelijk zijn door onze waanwijsheid. En dat we rampzalig zijn door de zonde die we dagelijks doen. We hebben immers dus nog geleerd in het voorgaande onderwerp. dat wij niet anders kunnen als dagelijks schuld voor schuld vermeren. Vindt u dat nu een scherpe leer? We zeiden vanmorgen nog. ach, het wordt zo weinig meer gekend. Een emmer met water. En een klein lepeltje vergift erin. En heel de emmer is bedorven. En doet hierbij. Mijn orens. Ach, volkje. Mag je nog een zuchtje doen? Mag je nog wel eens een traantje laten? Zitten de traanbuizen niet verstopt? Ach, mag je nog wel eens in een hoekje komen? Mag je nog wel eens op je kniepjes komen? Ach, wat zijn de kenmerkjes hoor. Dat is net een schepje vergift. Dat het water bederft. En dat de leer der genade verpest. En u weet ik wel, mijn het Dat vijftige vrije, soevereine godswerk. Daar stoot men zich algemeen en dood. Want heel de wereld predigt bijna je moet doen. Je moet geloven en je moet. En we kunnen niets anders als alleen maar verzonderen. Zelfs. Gods volk. Die door genade er iets van hebben mogen leren. Ach, die vallen soms nog terug. Gedurig weer wanneer ze inkrijgen te leven. De inklevende verdorvenheid. Dan ze moeten kennis soms en zeggen kan dat dan met genade bestaan. Dat er zoiets in mijn hart nog opkomt. Ach, dat is nou liefde van God. Maar man, dat is liefde van God. Weet je waarom? Ik bedoel niet op daar te leven, hoor. Nee. Dan kan men schelden over zichzelf, maar ondertussen een vreselijk leven leiden. Uh, dan is het maar een vrucht van overtuiging van de goddeloosheid die we uit, uitleven. Maar ik bedoel dit: dat zo'n schotsvolk uit het waarnemen van hetzelfde. De vraag zou doen, kan dit nou met genade bestaan? O, oh, waarnemen wie ze in dezelfde zijn. En ach, ach, dan moeten ze nog bewaard worden. Want de sapen wil ze wel van de eenvoud van de leerdaadse evangelies aftrekken. Want dan willen ze nog een heiligmaking hebben. En er eigen bekijken dan ze van heiligheid tot heiligheid voortgaan. En in plaats dan ze dat leren kennen, oh, zou het mee kunnen brengen dan ze dieper ingeleid werden, dat Christus alleen een heiligheid en hun rechtvaardigheid is daarom. We zeiden de onschatbare waarde van Christus, dat speurlijke rijkdom van Christus, wanneer hier de vraag gedaan wordt, maar wie is deze middelaar die te wachtig en rechtvaardig mens is? En dan begin je hier al een geloofsbeleider is. Onze Heer Jezus Christus. Vinden hier, hij wordt met drie namen genoemd. Wij gaan thans niet over die namen uitweiden, omdat strakjes in de catechismus nog gevraagd wordt naar zijn naam Jezus, naar zijn naam Christus, naar zijn naam Heer. Dus dat brengt thans het onderwerp niet mee en de tijd laat niet toe. Maar wanneer we hier dan vinden he, dat er gezegd wordt, onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heilig maken en tot een volkomen verlossing geschonken is. Het vorige, we zeiden Christus in zijn onschatbare waarde, vinden we dat hij wanneer hij de toren God zou kunnen doordragen, er staat om ons de gerechtigheid in het en het leven zouden kunnen verwerven en weergeven. Dus niet alleen verwerven, maar ook weergeven. Houd in gedachtenis, mijn hoeders, dat men bij tijden een Jezus aan kan nemen, zonder dat men heeft leren kennen... Wat hij verworven heeft, dat openbaart zich in de vrucht. Maar wanneer we hier vinden dat hij verworven en het leven dat we verloren hebben, eh, weer kan weergeven. Eh, merk eens, we vinden nog van David eh, dat er staat een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Die was het koninklijk huis van David geheel afgesneden. Maar de wortel bleef zitten. En er schoot er uit die wortel een nieuwe boom. Dat wil zeggen Christus de levensboom. En wanneer we hier nu vinden die ons geworden is tot wij zijn. Van God. Een opmerkzame zaak hoor. Die ons van God geworden is. Het geloof beleid hier dat God hem gegeven heeft. Van God geworden. Dus dat in het liefdehart van God lag om zijn kerk de zaligheid te verwerven, het leven te verwerven en weer te geven, heeft zijn oorsprong uit God. En die komt aan arme Zoon daar het te openbaren, in dat hij van God geworden is. Wijsheid, wat wilde zeggen? Wijsheid om ons te verlichten. En om ons als dwazen tot de kennis der zaligheid te brengen. Houd in gedachtenis: daar is niets zo verborgen dan uit genade zalig te kunnen worden. Ik heb het er niet <lacht> over, mijne houders, wat men in onze hersens op kan slapen. Ach, dan kan er zo makkelijk geredeneerd worden. Je moet altijd maar opmerken, wanneer iemand spreekt over een openbaring van Christus. Goed luister, een openbaring van Christus. Bij de eerste persoon vandaan. En moet je maar opluisteren of dat besprenkeld is met de liefde. Weet je waarom? Weet je waarom? Ach, wanneer wij leren kennen dat voor ons een verloren en een afgesneden zaak is. En God komt zijn hart te openen in te ontsluiten dat hij een zoon heeft. Het laam gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En hij komt te openbaren door zijn goddelijke geest ons tot wijsheid dat Christus, ons tot wijsheid is geweest. die ons de volle raad Gods. Aangaande onze zaligheid volkomen komt openbaren. En dan ontsluit zich. Voor een arme verloren zondaren. Zulke onschatbare rijkdommen. Dat we ze hier al gaan zeggen. Die ons van God geworden is. Wanneer men het bevindelijk leert kennen. Dat bij God vandaan, die schrikkelijk moet toonen tegen de zonde, die ophouden zou God te zijn wanneer in de zonde overstraft niet dat diezelfde God nu voor een zonde waar het mee afgedaan is, in zijn verlorenheid gaat ontsluiten. Uh, de weg der zaligheid. Nu eens even opletten: waar dat gebeurt, nu is God wel een vrij soeverein wezen. Maar die zou het uurtje dat dat gebeurt, als ze midden in de nacht wakker gemaakt worden, zouden ze dat kunnen zeggen. Er wordt veel geredeneerd, mensen. En veel gepraat over Christus en over Jezus. Maar is die aan onze zielen van God geopenbaard en geschonken tot wijsheid? Ja. Ik hoor iemand zeggen, nu maak je toch wel een beetje te sterk man. Ach, laat ik dan zeggen, het uurtje niet en daar je de dag. Maar laat ik dan zeggen dat het jaar nog wel kan herdenken. Och, dat is geen geringe zaak hoor. Als Christus zich openbaart als middelaar en verlosser. Eer zouden de stenen gaan spreken als dat men daar gezwijt. Wanneer dat maar een vrucht is van een zekere beschouwende kennis, dan blijft men een ijsklomp, Zo koud als ijs, ook voor wat buitenom ons is. Want in de beschouwende kennis kan de duivel met teksten komen. Of dat Christus aan onze ziel geopenbaard is. Maar mijn gehoord is, men blijft een ijsklomp. Ach, als zoiets gebeurt, dan zullen de huisgenoten er wel wat van weten hoor. Ja. Het is toch geen geringe zaak als we er goed over nadenken. Dat hij geopenbaard wordt als de Godmens. Waarachtig God en waarachtig mens. En die zich gaat openbaren in zijn wijsheid. Ach, dat is toch geen geringe zaak. De weg der zaligheid. Wat gaat hij doen? Wel, Hij gaat ontsluiten dat hij middelaar is. <tie> en hij gaat zijn middelaarsbediening ontsluiten. Dat hij tussen God en een mens staat om te bemiddelen. Wel, niet. En neemt mijn de wel wat dan, Wel dat hij de middelaar is. Dat hij zowel God is en weet wie God is. En dat hij een mens is en weet wat een mens is. En hoe is in zijn menselijke natuur de schuld komt te dragen. En door zijn goddelijke natuur ondersteund wordt. Zodat hij God bevredigen kan en de zaligheid vrienden kan. Door de Godmens. Dat is een verborgenheid die geopenbaard wordt die ons van God geworden is wijsheid. Ja. Ach, dan worden ze wijs gemaakt tot zaligheid. Ja. Hoe dan? Wel Christus als middeler, die twee partijen die in oorlog met elkaar staan, want wij hebben God een oorlog verklaard hoor, weet wel een dan wij God een oorlog verklaard hebben. En dat God de oorlogsschuld opeist. En dat wij betalen moeten. En als we niet kunnen betalen. Ach, mijn heur stad dat we. De kracht is onze gemaakte oorlogsschuld. Straks de gevangenis ingaan. En in eeuwigheid niet kunnen betalen. Eeuwig in de gevangenis. Onder Gods toren wegzinken. Maar. Dat u nu. Als de middelaar gods en de mensen verzoeningen brecht, zodat hij is een middelaar van verzoening, die door zijn godheid in zijn menselijke natuur den toren gods gedragen en door zijn godheid ondersteund zijnde en met eerbied gesproken de oorlogsschuld betaalt. Maar voor wie wel, die moeten capituleren. Die moeten leren kennen ik ben het. En heb het voor God moeten verliezen. Anders kunnen we nog briezen tegen God. En vijanders zijn tegen God. Maar die het voor God hebben moeten verliezen. Die er wapentjes in hebben moeten leven. En zich onverwaardelijk overgeven. Op kosten van genade van ongenade. En nu de middelaar van verzoening. Die het tussen God en de mens een weer goed kan maken, zodat, wanneer hier gehandeld wordt, de onnaspeurlijke Christus in zijn onnaspeurlijke Och mijn gemeene is die bekwaam was, al hij de zonde van Adams dakroos samengebonden, dan brengt zijn verzoenend goed mee door het onderwijs dat hij heeft, dat je krijgt, misschien ziet. Het Lamme God dat de zonde der wereld wegbracht. Weg. Het is toch geen geringe zaak? Ach, mijn horens, daarom is er ook geen andere middelaar hoor. Hij is ook geen andere persoon. Er is maar één waar Gods en de mensen: de mens Christus Jezus. Die ons geworden is van wat wijsheid en rechtvaardigheid, heilig maken en volkomen verlossen. Niet alleen om ons te onderwijzen tot de kennis der zaligheid, zoals die in hem is bij God vandaan, maar ook tot rechtvaardigheid. Ach, dat we weer rechtvaardig voor God verklaard gisteren, en, <tossimus> hebben we in Venendaal nog even gesproken voor de zending over deze woordjes. Een dien, want die, die geen zonde gekend, heeft hij, dat is God's zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid gods in hem. God rekende met de zonde van zijn volk af in Christus. Opdat wij rechtvaardig verklaard zouden worden. Dat is het heiligheid. wordt aan zijn vrienden na zijn vrij verbond getoond. Ach, mijn houders, troost uzelf toch niet met je gestaltes die je bij tijden eens mag kennen of innemen. Maar hier vinden we, hij begint zelf al, wanneer de katechisme begint, wat is uw enige troost? Hier vinden we de troost evangelie. Ons geworden is van God wijsheid, rechtvaardigheid, rechtvaardigheid. Dat ik in een rechte verhouding tegenover mijn schepper kom te staan. En tot heilig maken. O, niet alleen onze rechtvaardigheid. Maar ook heilig maken dat wil zeggen. Dat hij door zijn zondeloos leven. <coughs> dat ons toegerekend wordt. Want hij is er van God geworden. Dat God zijn kerk niet meer aanmerkt. In haar zonde en in haar ongerechtigheid. En we hebben een woensdag nog gezegd, voorzichtig. Dan er twee gevaren zijn. Ten eerste dat we aan de nomiaanse kant op gaan. We ons ze nou niet te nemen, want Christus heeft toch betaald. Dat is de gevaarlijke kant. En de andere kant is zo gevaarlijk. Wanneer we met onze wettische werkheiligheid menen in de heiligmaking uh, voor God ons aangenaam te maken. Dat is weer een verwerpen en miskennen van Christus. Ons verboden is wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking. En <coughs> daar nog staat en volkomen verlossing. Nog even voordat we aan de toepassing beginnen. nog uh, Merkjes hoe dat de mens die nauwelijks is voor God en krijgt de zonde door het verzoenend bloed van Christus weer geweinigd kan worden, hoe dat hij van zijn erf en zijn dadelijke schuld verlost wordt doordat dat Christus onze gerechtigheid wordt en hoe dat hij van de smet en van de ellende der zonde verlost wordt, door een volkomen verlossing, dat hij het heerlijk beeld van Christus, ook in zijn lichaam en ziel gelijkvormig zal worden. Dus, die benen staan er niet voor niets, er wordt hier in eens nog gewezen, eh, naar, eh, die teksten staan eronder, eh, naar, ik meen dat het staat in Korinthus. Die ons van God geworden is wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en er staat hierbij een volkomen verlossing. Die verlossing bestaat, mijn heurdes, dat er ze straks volkomen voor eeuwig van de zonde. En ook de ledden der zonde onderworpen hier in het lichaam voor eeuwig van verlost worden. zodat. Een sterkste kerke gods door herstelling zal verkrijgen. Een onsterfelijk en onverderfelijk zondeloos lichaam en een zondeloze ziel zonder smet. Zodat Christus een volkomen zaligheid is we zeggen beantwoordende in zijn onaanspeurlijke rijkdom aan alles wat wij missen. Vinden we in de derde plaats nog de Christus als de inhoud der schriften. Waar het weet ge dat. Eh, we zijn van plan om elke zondag te verhandelen. Maar laat ons toe dat we hier nog een keertje terugkomen. Ik acht de inhoud van dit onderwerp. voor ons onderwijs voor ons hart, zo noodzakelijk in zonderheid. Dan roep ik eerst op de katekesanten. Ach, dan merk ik wat een weinige kennis of dat er toch is van de leerstellige waarheid. En hoe weinig belang of dat er is. Om dat niet alleen een weinigje te leren, maar hoe weinig belang of dat er is. Ach, als we dan de vragen doen, dan staan we stom verstomd van de onkunde. Wat ons wel eens aan het hart raakt. Dat er zo weinig kennis is van de leer. En we zeggen wel eens. Ach als het zo blijft. Hoe zal als God het toelaat. Hoe zal het er over 25. Als de wereld dan nog bestaat. Als Nederland er nog is. Als wij er nog zijn. Hoe zal het over 25 jaar. Over 50 jaar eruit zien. Als God niet in als God niet in oh dat we toch de ernst ook omtrent onze kinderen. Waar we in de doodbelofte toch beloofd hebben. Ach, staan we wel eens bij stil met onze kinderen. Bij dit onderwijs voor onszelf voor ons Het moest wel in ons hart wonen wat we nog met elkaar zingen. Geef dat mijn oog het goed aanschouwt. Terwijl gij het onbezweken trouw u uitverkoorde toe wilt voeren. Al dat ik u mijn rotsteen noem en delen. In uw volksgenoegen mij met werk erg bij Het is het, het derde vers van psalm 106. Die ter besluit. Mijn medereisgenoten naar de eeuwigheid, wij vinden in ons onderwerp een leerstelling die bevindelijk gekend wordt. Want we zeggen uitdrukkelijk: wanneer het antwoord gegeven wordt, wie is deze middelaar? Het antwoord: eh, de, onze, onze Heer Jezus Christus. Die ons van God geworden is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomene verlossing. Eh, dat is van zulke onschatbare waarde en onschatbare rijkdom van Christus Van Vandaar, wanneer dat nu voor ons een verborgenheid gebleven is. Een verborgenheid. Ach, ik weet wel. Elkeen heeft niet de gave dat hij zich uit kan drukken. De ene kan dat makkelijker als de andere. Maar dit is waar. Ach, als je verwaardigd mocht worden. Dat je met Gods rechten doen krijgt. En die alles afsnijdbaar te Christus als grond voor de eeuwigheid. En hij gaat dan zich openbaren, is van God gegeven tot wijsheid als die grote leraar der gerechtigheid. Ach, die lijkt je verborgen in <coughs> dat wat je weet je wat dat meebrengt, verwondering en aanwinning. Dat wordt zo ontzettend groot en huis mijn redding. Als je door God een heilige geest dan geleerd wordt, dan dwaal je op dat ogenblik niet hoor. De onastuurlijke rijkdom die er zich gaat ontsluiten in Christus. En helaas, wat wordt dat weinig gekend. Want echt waar, mijn hoortes, men geen onder ons. Heb wel Heimelijk heimelijk altijd nog een hoopje dat die bekeerd zal worden. En ik wenste wel van God, dat God die verrotte grond onder uw voeten vandaan haalt, En dat er in een ogenblikje in je leven aan moet breken, dat je nooit meer bekeerd kon worden. En nooit meer bekeerd kon worden. Want zolang als je nog bekeerd kan worden, kan je de wereld en de zonden aan de hand Maar als je een ogenblikje of een tijdje het stuk ter ellende gaat beleven, en je krijgt met God te doen. Die zijn rechthand gaat er een tijd aanbreken, dat hij nooit meer bekeerd kan worden. Is het wel eens gebeurd in je leven? Och, men kan zo dikwijls bekeerd worden, zonder ooit eens beleefd te hebben, het kan niet meer. Het is verloren, ik schatte mij geheel verloren. God kan van mij niets gebruiken en ik heb niets gezond. Zo en ik kan het nooit meer goed maken en zoek het toch niet als ze er nog zijn. Die soms in noden en in wanden lopen. In waarneming wie ze toch zijn voor God. Ach, al was dat je met en jaren zou worden. Dan kan je niet anders dan met tuusselems jaren je schuld van Ik leg daar de nadruk op dat je het voor God niet goed kan maken. Maar als je het is mocht ervaren dat God zijn recht haalde en die snijdt alle grond af en die openbaart dan het middel der verzoening Christus Jezus. Jons van God geworden is wijsheid. Ach mijn houders, dan is de eerste eigenschap verwondering. Nu kan ik nog zalig worden, naar behoud van Gods eer. Zonder krenking van zijn recht, met opluistering van zijn goddelijke wet, alleen in en door Christus is. En dan geldt het ervan, ik herhaal het nog eens, welziel, al hij er dan al de zonde van Adams nakrozaam samengebonden. Dan is er in die middelaar zoveel aan te treffen. Die zegt, rijkdom en eer is bij mij duurechtig goed en gerechtigheid. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid. Opdat ik mijn liefhebbers doe beerven wat bestendig is. En als dat is gebeurd mocht wezen, laten we dat eens aannemen. Waar zijn we dan mee gebleven? Ach, waar zijn we mee gebleven? Er staat hier niet... Dat die geopenbaard is of van God gegeven of geschonken tot wijsheid. Nou, we nou weten dat we zalig kunnen worden. En dat er een middel is en dat het dan mogelijk is. Dat staat er niet, maar ook tot rechtvaardigheid. Ach, dat we in Christus weer rechtvaardig voor God. Dat wordt de behoefte van een oprecht. Dat wordt de behoefte van een oprecht. En dat niet alleen. Dat we rechtvaardig verklaard kunnen worden. En dan maar een makkelijk leeftijd. Heilig maken. Dat in ons leven openbaar worden. Dat we niet zijn van de wereld. En tot volkomene verlossing. Dat wanneer eens de dag aanbreekt van sterven. Ach, dat het er dan van kan gelden. Hij of zij is verlost. God heeft ze wel gedaan. Met een eeuwige verlossing. En dan in de dag der dagen aan zal brengen. Christus naar zijn wijsheid uit het graf zal halen door zijn goddelijke kracht. Lichaam en ziel met elkaar verenigen. Rechtvaardig voor God. En heilig voor God voorgesteld worden als een gemeente zonder vlek en zonder rimpel. Maar weet, weet, weet, als we voor eigen rekening strakjes moeten gaan sterven vroeger of laat, houd dan die gedachten is. God handhaaft ze recht. Och, dan kunnen we niet bij God terecht met wat wij gedaan hebben. Maar dan zal hij moeten zeggen, ik heb wat gedaan. Ik heb je laten prediken, de rijkdom die er in Christus is. Ik heb je laten prediken, de verzoening door hem verworpen. En je hebt geen acht geslagen op die grote zaligheid. O God, bind de herens nog op. Je had het besluitbaar, want als kaf gaat de dag voorbij. En hebt er ons iets van geleerd, Niet ons, zo Heer. Niet ons. Uwe naam, zij de Heer, tot in eeuwigheid. Amen. Ach, hier, U mocht de naprediken nog zijn. En het nog achtervolgen, mijn lieve geest. Dat is een vrucht nog af mocht werpen, waartoe gij het gegeven hebt. O onze God. Ach, je mag daartoe nog redenen willen nemen wanneer er nog zijn die er onweer voortgedreven ongetroost zijn over de aarde gaan die hebben kunnen horen. Wat een rijke evangelie of dat of u verkondigt, o God. Ach, geef nog eens oren om te horen wat de geest tot de gemeente zegt ontfermt u als over ons, verzoen het zondige. Gaat met een igelijk tot de plaats van de woning en verhoor ons uit genade in de verzoening van onze zonden om Jezus willen. Amen. Onze slotsen uit vierde vers, uit de lofzing van Zacharia, dus, de zeerer geleid Door het licht. Dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis, die nooit in schone glans verscheen, dan God door, nu God, door gods barrematigheid, die met ons lot bewoont. om ons van zonden ongevallen te ontslaan en starre Jacob op gaan. De zon des heils doet aan de kinderen staan. Het is het vierde vers van de lofzang van Zacharias achter de psalm. Thank you.